Zo, lieve mensen, welkom bij uh, weer een lezing, nummer 153 trouwens. Um, en mijn naam is Yvonne Hagenaar-Rateland. Ja, zo goed.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 En misschien wil je even ontspannen, een beetje rustig worden, de kalmte weer binnen in jezelf voelen en de haast van je afleggen. Zet je voeten naast elkaar op de grond. En adem eens heel diep in, helemaal uit je onderlichaam. Doe daar zes stellen over. Adem rustig in. Houd die adem even vast, drie tellen, en adem rustig uit. De volgende zes tellen dus. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Houd de adem even vast, en adem rustig uit. Als dus je deze ademhaling een paar keer achter elkaar gedaan hebt, dan voel je je rustiger worden. Nou, misschien wil je weer op een inademing allemaal licht door je hele, hele lichaam laten gaan. Verbeeld je dat je het licht van de zon door je hele lichaam, je benen, je onderlichaam, je midden, midden van je lichaam, je bovenlichaam, je armen, je hoofd. Zie dat je de zon daar helemaal doorheen haalt. En hou die adem even vast. En adem weer door je mond uit. Altijd door je neus even inademen. Hè? Kijk even waar je ademt. Of het boven in je longen is, waar dan alle energie naartoe gaat. Of gebruik je dat licht alleen door je hele lichaam zodat je hele lichaam die energie kan opnemen. Als je wilt, kun je het voortdurend doen. Dus zes tellen, dus je hartslagen. Hè? Zes tellen inademen. Drie tellen, even, even rustig wachten. En dan weer zes tellen uitademen. En dan weer even drie tellen rustig wachten. En die tellen zijn altijd je hartslagen, of, je, of de seconden, wat je wil. <tiedacht> Het gaat in deze lezing over macht. En een tijdje geleden zat ik daarover na te denken. En ik had weer het boek van Loutse in mijn handen. En ik dacht, nou, ga ik maar weer eens doen. Zo met mijn vinger erlangs en ogen dicht. En nou, een willekeurige bladzijden. Net zoals je me dat eerder hebt kunnen zeggen in, in vorige lezingen. En ja, het was wel apart. Ik dacht in die periode aan, aan mensen die dus macht hebben, maar mensen. Aan de buitenkant en het, het rondschreeuwen. Maar ook mensen die heel stil zijn in zichzelf. en voor de buitenwereld geen macht bezitten daardoor. Want die vinden dan dat, die, dat, dat zo iemand laat bedroepen en schreeuwen en, enzovoort. Maar de werkelijke macht is de macht binnen in jezelf. En die hoor je niet. Het ging dus, mijn gedachten gingen dus naar. Ja, mensen die macht hebben in een land, een gemeente, een provincie of een koning of een koningin, nou, mochten die nog machten bezitten. Maar of de macht hebben binnen een bedrijf, waardoor mensen, eh, waardoor mensen met macht anderen in hun macht hebben. Of zelfs macht binnen in een huwelijk. Kortom, het gaat over macht, over de macht. De macht overigens waarover ik meerdere malen heb gesproken, maar die me toch iedere keer weer fascineert, omdat het, dat ik het zie om me heen, van mensen zie. Ja, en, en hoe gaan mensen hiermee om? Waar komt hun macht vandaan? Komt hun macht als vanzelf en natuurlijk? Of komt het uit hun ego? Terwijl zij dus vinden dat het ook natuurlijk is. Hè? Komt het uit een groep mensen die hevig in hun ego zitten en het te druk hebben met hun macht uitvoeren. Zodat ze niet in de gaten hebben in het ego te zitten. Denken ze de wijsheid in pacht te hebben en daardoor, eh, daardoor denken zich machtig op te kunnen stellen. Hebben ze werkelijk de macht in handen? En is hun personeel of de mensen die naar hen luisteren niet anders dan een groep slaven? Gaat een wetten geschreven worden zodat mensen zich daarnaar moeten richten? Worden er weer verordeningen gemaakt zodat, zich, zodat iedereen zich daaraan moet houden? Moet iedereen zich aan bepaalde regels houden? Want anders is het bedrijf, het land, zelfs het huishouden en, noem maar op, niet meer te regeren. Willen wij de machten die over ons zieleleven lijken te gaan, nog langer de baas laten spelen? Willen wij dat anderen ons gaan vertellen of wij wel of niet kinderen moeten krijgen? En, en zo ja, hoeveel dan? En... Staan we dat zomaar toe? Ja, zo kan ik eigenlijk wel doorgaan. Willen wij mensen dit allemaal? Willen we allen gedicteerd worden, zodat wij leven met elkaar in een orde die bepaald wordt door anderen? Het lijkt wel alsof we dit willen. Want... Niemand, praktisch niemand gaat hier tegenin. Nou, niet een enkeling die zich dan, ja, die, uh, die opstaat. Het is zelfs zo dat mensen dit prettig lijken te vinden. Dat van bovenaf af besturen. Want ze hoeven ze niet na te denken hoe ze moeten en zullen leven. En ik heb het dan niet over een bepaalde groep hoor, ook niet over een bepaalde godsdienst. Ik zeg dit gewoon in zijn algemeenheid. Is het dan zo dat mensen willoos lijken te zijn? En dit is ook van alle tijden. Het heeft met bewustzijn van mensen te maken. Maar goed, hier gaan mijn gedachten dan wel eens naar uit. En ook, ja, hoe groot is de verantwoording van mensen... Die anderen hun, hun wet, hun wil, willen opleggen. Want je laat toch een grote groep mensen doen wat jij zelf graag wilt. Met de achterliggende gedachte, nou dat het toch het beste voor die mensen is. Met andere woorden, zoals die mens die macht uitoefent. Als, die mens, als de mensen die het ondergaat, leven... Laat ik het zo zeggen, eh, dat die mensen het niet uit hun innerlijk leven wensen te leven. Hè, maar dat ze die macht vanuit een ego over anderen willen opleggen. Dan zou je kunnen zeggen dat ze dus niet vanuit hun innerlijk weten die macht naar anderen eh, laten Laten gaan, zou je kunnen zeggen, want ik wil dat niet, niet uh, dwingen noemen, ze, zeer zeker niet. Uh, het is dus, je zou dus kunnen zeggen, komt het uit het ego, dan, is het een, uh, dan vertrouwen ze zichzelf niet. Dan vertrouwen ze niet dat wat zij zijn. Hè? En dan vertrouwen ze ook de ander niet. Want zij vinden dat ze de, de, de regie over de ander moeten hebben. En zo hebben wij eeuwen en eeuwen geleefd, hè? En we leken het allemaal best te vinden. We lieten, ons, lieten dat zomaar toe, dat er, dat er mensen waren die ons gewoon niet vertrouwden. Ook al zouden wij helemaal vanuit ons eigen gevoel leven. Dat mocht niet, dat kon niet, want wij weten wel wat beter voor je is. Of het nou een religie is, of, of een bedrijf, of, of in een huwelijk, of in een, een woonvorm, nou ik noem maar wat of in een land. Het lijkt en het lijkt niet alleen, maar het is ook nog eens zo dat, dat er hoe langer hoe meer mensen opstaan en zelf de verantwoordelijkheden in hun leven wensen te nemen. Begrijp me goed, ik heb geen mening over het wel of niet goed vinden van hoe en wat mensen willen en willen doen beslot slot is dat iets dat mensen zelf dienen te weten. Niemand gaat daarover, en ik zeker niet. Zo is mijn gevoel hierover. Want bij mij is het absolute vertrouwen in de mensheid dat ze op een gegeven moment wakker zullen worden. En velen zijn al wakker om hun eigen verantwoording in het leven te nemen en te gaan leven vanuit hun innerlijke zijn, zodat zij anderen, wetten van anderen, verordeningen, regels en regeltjes niet meer nodig hebben. Voor alles wat ze doen, hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat net zoals ik dat ooit heb gedaan, want dan kunnen anderen het ook gewoon opstaan voor jezelf, en zelf nadenken over je leven. Het leven waar je zelf voor gekozen hebt. En waar jij alleen over gaat. Maar voordat ik afdwaal, wil ik toch wel heel graag het, het 38ste vers uitspreken van Lao Tse. En het gaat, nou ja, hoe is het ook anders, het gaat dus over macht. De werkelijke macht, de macht die aan de buitenkant niet te zien is maar die oneindig groter is en eigenlijk niet eens te meten is, dat is de macht die uit het, die niet uit het ego komt. Dat is de macht die eh, van binnenuit die sterkte heeft. En het vertrouwen heeft het absolute zekere weten. Het is niet te meten, het is niet te zien... Het is zelfs voor mensen als onbenullig. Maar dat zijn de mensen met de werkelijke macht in zichzelf. Maar ik zal het voorlezen. Macht zonder drijfveer. Hogere macht is nooit krachtig. Daarom heeft zij macht. Lagere macht is altijd krachtig. Daarom heeft zij geen macht. Hogere macht gaat niet over tot handelen en handelt zonder drijfveer. Lagere macht gaat over tot handelen en handelt met drijfveer. Hogere menslievendheid gaat niet tot handelen over en handelt zonder drijfveer. Hogere moraliteit gaat gaat tot handelen over en handelt met drijfveer. Hogere, hogere welvoeglijkheid gaat tot handelen over en er is geen reactie. Zij heft haar arm om zich te doen gelden. Verlies daarom het douw en macht volgt. Verlies de macht en menslievendheid volgt. Verlies de menslievendheid en moraliteit volgt. Verlies moraliteit en welvoeglijkheid volgt. Mensen die welvoeglijkheid hebben, bezitten de schijn van waarheid en zijn niettemin de leiders van verwarring. Mensen die de toekomst kennen, bezitten de glans van het dauw en zijn niettemin onwetend ten aanzien van zijn oorsprong. Daarom kunnen zij, die het grootste geduld hebben, tot het wezenlijke doordringen, niet zich met de schijn ervan bezighouden, kunnen zij tot de werkelijkheid doordringen, niet met de glans ervan bezighouden. Derhalve verwerpen zij het ene, en aanvaarden zij het andere. Nou, tot zover dit, uh, dit vers. En ja, ik heb gesproken, ik heb gezegd dat ik erover zou spreken. En uh, ja, en laten we beginnen met uh, de eerste regel. Hogere macht is nooit krachtig. Daarom heeft zij macht. En laat ik het zo zeggen. Het is wellicht dan begrijpelijk. Maar misschien begrijp je het ook meteen in één keer, hè? dat zou ook zomaar kunnen. De hogere macht, de liefde met een hoofdletter, is de werkelijke macht binnen in jezelf, die je op een moment in je evolutie naar boven hebt gehaald. Je hebt je ego niet meer nodig gehad. Je bent wie je was, bent en altijd zijn zult. De mens heeft die goddelijke vonk in zich, in zich. Dat is altijd. Tijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Dat is wat de mens is. En het is de plicht, de plicht van de mens om die goddelijke vonk, dat gigantische licht, te beschermen, te behoeden, te bewaken. En hij dient ervoor te zorgen dat die goddelijke vonk, dat licht, niet wordt betrapt door anderen. Dat behoeden en te beschermen in hemzelf. Maakt dat de mens zich daarvan bewust is en, en is, dient daar ten gevolge dan ook die macht. Die hogere macht binnen jezelf zal nooit krachtig en met wildslaande argumenten en daden om zich heen meppen. Dat heeft deze hogere macht binnen in jezelf niet nodig. Het kan zonder. Daarom heeft zij macht. Die macht komt vanzelf, nadat dat leven, in dat leven alles bemediteerd is geweest. Er is over alles nagedacht, eerlijk vanuit het zelf nagedacht, volslagen eerlijk zonder iets achter te houden. Vanuit die eerlijkheid en oprechtheid wordt de sluier van de illusie weggespoeld en blijft er de werkelijkheid over. Het leven in het innerlijke zelf. En die tweede zin, lagere macht, is altijd krachtig. Daarom heeft zij geen macht. Mensen die hun macht uitvoeren zonder de liefde met de hoofdletter. Dus zonder de macht, dus de macht uitvoeren omdat hun leven nog in het teken van het ego staat. Dan willen ze hun macht uitvoeren uitvoeren met alle kracht die in hen zit. Nou, ze zullen woest om zich heen slaan, ze zullen tot op de draad hun argumenten willen betwisten, ze zullen altijd hun gelijk willen hebben en willen halen. Daarom hebben ze geen macht, zoals de werkelijke macht, maar denken zij macht te hebben door de angst van de ander op te willen wekken. Maar ook de angst in zichzelf te hebben dat ze geen macht hebben. Dus overschreeuwen het. De derde zin. Hogere macht gaat niet over tot handelen, en handelt zonder drijfveer. Ja, hogere macht kan de ander laten. En zal niet tot enig handelen overgaan. Hij zal de ander respecteren, hij zal geloven in de ander, hij zal vertrouwen hebben over de ander en in de ander. En zal daardoor, bij zichzelf blijven. Hij heeft geen verborgen agenda. En de vierde zin in dit eerste couplet, lagere macht gaat over tot handelen en handelt met drijfveer. Nou, lagere macht wil per se dat de dingen gebeuren zoals hij wil dat ze gaan gebeuren. Hij eist en hij heeft een plan om de dingen te laten gebeuren. Hij zal erom de ander laten doen wat hij wil. Hij zal dan ook alles uit de kast halen om die ander te laten doen wat hij voor ogen heeft. Want hij heeft een plan, maar soms ook wel een verborgen plan, een verborgen agenda. En het tweede couplet, hogere menslievendheid gaat niet tot handelen over en handelt zonder drijfveer. Net zoals de vorige zin zal die mens niet tot handelen overgaan. Want het respect, om, of met andere woorden, de liefde voor de ander bepaalt zijn handelen. En hij zal geen enkele andere bedoeling hebben dan dat gevoel naar de ander toe. Want die ander heeft recht op een eigen vrije wil en te doen en te laten wat hij wil. Die tweede zin, hogere moraliteit gaat tot handelen over en handelt met drijfveer. Ja, mensen die denken een hoge moraliteit moraliteit te bezitten, hebben altijd een motief. Een drijfveer om anderen te laten doen wat zij willen. Ze leven dan ook vanuit hun eigen illusie. En denken ook dat vanuit die illusie... Ze denken dus vanuit die illusie, hè. En hebben dan ook, zoals zij denken, een geldig motief. Want ze geloven daar ook werkelijk helemaal in. En die derde en de vierde zin... Hogere welvoegelijkheid gaat tot handelen over en er is geen reactie, dus heeft zij haar arm om zich te doen gelden? Ja, het leven van mensen dat bestaat uit de cultuur van een land of bedrijf dat niet noodzakelijk een juiste levenshouding inhoudt, maar denkt vanuit de illusie dat, dat ze de waarheid in pacht hebben, zullen juist tot handelen overgaan anderen dienen te doen wat zij opleggen. Als dit niet zo zal gaan zoals zij dat wensen, zullen ze alle middelen vinden, soms ook wettelijke middelen, om hun gelijk en om hun, om hun gelijk om, om hun werkelijke gelijk te krijgen. Soms met geweld, maar soms ook wel minder. Maar met het gebruik van in hun ogen het recht. Een derde vers geeft aan. Verlies daarom het douw en macht volgt. Verlies de macht en menslievendheid volgt. Verlies menslievendheid en moraliteit volgt. Verlies moraliteit. En welvoeglijkheid volgt. Ja, daar staat dus, verlies daarom het dauw. Dus, het leven in liefde, laat het los, dat is dus de dauw, de weg van dauw, dus leven in die liefde, laat het los. Doe zoals je kunt, je hoeft eigenlijk niks meer te doen. Want er is geen illusie meer, er zijn geen maskers meer, alleen het leven zoals het leven bedoeld is. En er hoeft niet meer krampachtig geleefd te worden. Dat is het mooie, dan kom je tot de gedachte om het leven in de werkelijke werkelijkheid te leven en te zijn. En het leven is, het kan dan ook, nou, laten we zeggen. Verloren worden, want je hoeft daar niet meer over na te denken. Je bent het. Het leven is. Ben je daartoe in staat, de macht dus, in dit geval de innerlijke macht, volgt. Is daar en is. Dan hoef je eigenlijk geen handelingen meer te verrichten. Vanuit jouw gedachtekracht. Komt, wat jou toekomt. Verlies de macht en menslievendheid volgt. Ja, laat die macht die jou in je greep had los. Het kwam vanuit het ego en kijk wat er gebeurt. Die macht die je dan los hebt gelaten, daar volgt uit dat je mededogen krijgt, mensliefend bent naar de ander. En er werd gezegd: verlies menslievendheid en moraliteit volgt. Ja, als je de menslievendheid niet meer vast kunt houden, het mededogen naar anderen toe, dan wens je de dingen. Dan heb je regels nodig, omdat je de ander niet meer kunt laten. Dan kun je niet meer vertrouwen, want je bent zelf je eigen waarheid kwijtgeraakt en je hebt wetten, regels nodig, omdat je niet meer in staat bent anderen te vertrouwen. Als je het leven van anderen in wetten hebt vastgelegd, denk je dat dit een hoog goed is. Maar je bent zelf het vertrouwen in anderen kwijtgeraakt en dat zegt. Alles over jezelf. Je kunt anderen niet laten bepalen. Je kunt Je, dus de baas zijn over anderen. Je kunt anderen helaas ook niet laten. Je kunt het niet loslaten. Ja, en er werd gezegd, verlies moraliteit en welvoeglijkheid volgt. In een maatschappij, een land, een bedrijf, en noem maar op waar die welvoeglijkheid heerst, daar is een illusie van het leven geschapen. Mensen zijn zichzelf niet meer en verschuilen zich achter welvoeglijkheid. Hier ligt niet het werkelijke leven. En hier liggen de maskers, de schijn en de schijnheiligheid voor het oprapen. Mensen die welvoeglijkheid hebben, bezitten de schijn van waarheid en zijn niet te de leiders van verwarring. Ja, het lijkt allemaal juist in een samenleving waar deze vorm hoogtij viert. Mensen denken dat de welvoeglijkheid de hoogste, vorm, de hoogste vorm is die ze zich kunnen eigen maken. Maar het maakt hun leven niet zoals zij zich diep van binnen hadden gewenst. En zo zij dachten dat het werkelijke leven zou zijn. Zij worden hierdoor in verwarring gebracht, want het lijkt toch werkelijk dat dit de enige juiste weg is. Want zie al die anderen, die hebben het toch ook goed. Die zijn rijk, die hebben allerlei privileges. Ze lijken gelukkig. En waarom ben ik dat dan niet? Waarom heb ik dat geluk? Die rijkdom, die vrede niet. Maar het is een schijn waarheid. Het is een verwarring in het denken. Dit is niet het leven. Mensen die de toekomst kennen, bezitten de glans van het daal en zijn niet min onwetend ten aanzien van zijn oorsprong. Mensen die begrijpen wat hun gedachten krachten zijn en begrepen hebben het ego los te laten, om vanuit zichzelf te gaan leven. Begrijpen dat hun gedachten uitmaken hoe de volgende dag de toekomst eruit zal zien. Zij zijn meester over hun gedachten dus ook over hun toekomst. Ze denken er niet voortdurend aan dat het uit hen zelf komt, ze leven gewoon hun leven en zijn daarom ook met hun leven in liefde bezig, zonder dat zij zich dit dagelijks re realiseren.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 en aanvaarden zij het ander. Ja, het leven vanuit die liefde, van het innerlijke zelf, dus, is altijd met geduld. Met de rust en vrede vanuit het zelf, vanuit jezelf. Hier bestaat geen ongeduld. Doordat er geen ongeduld bestaat, is er altijd het geduld. Door altijd het geduld te hebben en te begrijpen en de haast los te laten, zal die mens tot het wezenlijke van de dingen doordringen. Hij zal in zijn eigen tijd komen, de tijd waarin hij de dingen bemediteert. En hij zal zichzelf horen. Hij hoeft niets meer te vragen. Hij kan de gedachten op laten komen. En de antwoorden komen in die rust vanuit hemzelf. Door die rust, het geduld, het niet meer leven in de illusie. En nogmaals, het is niet anders dan een keuze. Zal die mens zich niet meer met de illusie bezighouden. De illusie van die werkelijkheid waarvan velen zeggen dat het de werkelijkheid is. Maar het is een beperkt zicht. Net zoals het een beperkt zicht is op een leven dat alleen maar hier bestaat. Er is alleen maar één bepaalde manier van leven. Er is alleen maar één um, aarde. En ga zo maar door. Maar er zijn vele vormen. Nooit zal die mens zich daar meer mee bezighouden. Dus met de illusie van... De werkelijkheid van vele anderen. Het is het volslagen loslaten van de, illusie, van de illusie, van de maskers. Het loslaten, of zoals het hier staat in het vers, het verwerpen. Ze zullen het verwerpen en zullen al het anderen aanvaarden. Omdat ze diep in hun hart hebben meegemaakt en ervaren hebben dat dat de werkelijke werkelijkheid is zonder de illusie maar waarom? omdat ze hun leven in hun leven de gedachten de gebeurtenissen hebben bemediteerd begrepen hebben en losgelaten hebben. Ze hebben begrepen dat de illusie die op aarde vaste vorm leek aan te nemen, niet op de werkelijke werkelijkheid gebaseerd is. En zoals je vaak hebt kunnen horen, de illusie, dus het leven, dat zou je kunnen zeggen, vanuit het ego, lijkt vaste grond onder zich te voelen, maar het is totaal zweverig. Die illusie is niet alleen losgelaten, dus hier met andere woorden, verworpen, maar in dat verworpen ligt het aanvaarden van het andere. Het andere waar al deze lezingen over gaan. En waar jij, als je dat wilt, ook over na kunt denken. En het is toch heel bijzonder dat je dan op een, op een innerlijke werkelijkheid uitkomt die als je het gaat bestuderen exact dezelfde werkelijkheid is als die van de Azteken, de Maya's, de Noord-Amerikaanse Indianen, misschien ook de Eskimo's. De shamanen in Siberië. Misschien heb je wel eens van Anastasia gehoord. Er is ook iemand die in Rusland woont die hetzelfde, exact. Hetzelfde wijsheid in zich voelt. De Tibetanen. Vele Indiërs. Mensen die zich hierin, ja, ik zou bijna zeggen, storten, want dat is het ook eigenlijk wel. Want hoe wat van haast hebben we niet om de illusie van onszelf kwijt te raken? Dus je kunt de dus wel zeggen: ja, die zich hierin storten, komen tot één zelfde waarheid. De ene heeft hem op die manier en de ander op die manier bereikt. Maar uiteindelijk is dat wel allemaal hetzelfde, wat we in onszelf voelen. Zodat wij ons leven, wij mensen hier op deze aarde, of wij mensen, zoals het leven, zoals het leven bedoeld was en altijd zijn zal, is het leven vanuit de totale vrijheid en in de vrede en liefde van het zelf. Het gedrag van mensen, zoals ze zich dat hebben laten opleggen door anderen, is altijd een gedrag en is niet wie ze zelf zijn. Dit vormt een, nou laat ik toch zeggen, een groot gevaar voor mensen zelf. Ze kunnen dit gedrag, welke gedachten ook, zien als het leven en dat ze hun leven zo moeten leven. Maar het kan hen wegdrijven van hun werkelijke innerlijke zelf. Het is best wel een weg voor die mens om terug te gaan naar die innerlijke zelf, die hij werkelijk is. Want dan weet je gewoon vanzelf hoe het leven geleefd dient te worden. Heb je geen regels nodig? Zijn er geen verordeningen nodig? Dan leef je gewoon met dat intuïtieve, intuïtieve gevoel in jezelf. En dat is dan altijd goed. Het mededogen met je medemens, je klaagt nooit meer. Je hebt liefde voor de anderen, want je weet dat we alle met elkaar verbonden zijn. Ja, mensen kunnen hun eigen verantwoordelijkheden nemen voor al hun daden. En hiervan kunnen ze leren en voelen dat het leven in die liefde geleefd dient te worden. En dit zijn niet zomaar woorden. Dat zijn wel een paar woorden, maar daar kan een tijd over gaan voordat je, de, je dit eigen hebt gemaakt. En misschien leg je het zo naast je neer. Nou, dat ken ik eigenlijk allemaal wel hoor. Dat mag je allemaal zelf willen, maar het kriemelt toch. Al het andere kan de mens tot andere gedachten brengen. En daar is natuurlijk niks mis mee. Want we leven altijd in deze wereld met de vrije wil. Je mag denken zoals je wil, je mag doen wat je wil. Maar willen mensen werkelijk in die vrije wil leven? Dus dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven en dat je altijd de evenwicht in jezelf kunt bewaren. Vrede, de liefde. Of mensen zeiden dat anderen hen vertellen hoe te leven, hoe te denken en te doen en wat je moet geloven. En waar je naar binnen moet, welke kerk je wel en welke kerk of, of tempel of wat dan ook je niet naar binnen moet gaan. De anderen jou vertellen wat je doen moet, zodat je eigenlijk nergens meer bent. Ja, zijn er mensen die dit alles nodig hebben om hun leven in te richten? Zijn ze niet in staat om dat zelf te doen? Denken ze heel huigelachtig dat het een vrijheid is om zelf te bepalen, om een hoofddoekje om te doen of niet? Ja, dan begin ik maar even heel specifiek over één ding. Zijn zij eh, bereid om zelf na te denken over zichzelf? Of ze wel of niet uitgehuwelijkt worden? En dat is nog niet zo lang geleden hier in Nederland ook geweest. Er waren ook huwelijken, verstandshuwelijken. En als je daar buiten ging, dan kreeg je behoorlijk veel tegenwerking van de familie, van de kring waar je uit kwam. Dus het is nog niet eens zo lang geleden, dus laten we niet oordelen. Moet je altijd zwarte jurken dragen, tot bijna op de grond met zwarte kousen, een hoedje op op zondag. En vind je dat de uiterste vrijheid om dat te doen? Dat mag allemaal. Voor mij mag dat allemaal. En mensen zullen daar ongetwijfeld prachtige woorden voor paraat hebben. Oh ja. Maar als ze werkelijk willen, kunnen ze in die vrijheid leven? Toch kan dat niet op deze wereld, hè? En toch kan dat ook weer wel. We kunnen erover nadenken dat de wereld, mensen, bedrijven en op, huishoudens, echtparen, nog niet aan toe zijn om zelf te beslissen. En dat is ook een keuze. En daardoor die gedachte de werkelijke vrijheid van zijn tegenhouden. Misschien willen ze dat ook. Want ze willen de macht over die groepen mensen hebben, om hen te laten doen wat zij willen, wat die mens met macht zogenaamd, wil. Het zijn affirmaties voor die mensen en het zal zomaar doorgaan totdat wij allen hier op deze wereld wakker geworden zijn. En dat gaat nu met zo'n vaart. Of kunnen wij mensen werkelijk zijn, zijn zoals wij zijn, met alle vrede in onszelf, zelf bepalen wat wij denken, wat wij doen, wie wij zijn, hoe we ons leven willen leven. Dat we mededogen hebben met de ander, dat we de ander geen pijn willen doen, maar toch onszelf willen zijn. Het is niet aan mij om te vertellen hoe mensen moeten denken. Zeer zeker niet. Maar we kunnen erover nadenken dat alle vormen die in, het, in dit 38e vers van Lautze beschreven zijn, vormen zijn... Dus de, de, de, de vormen die, dus de, de, de machten, hè, waarvan de mens denkt dat het macht is, schreeuwige macht, vormen zijn die het leven tegenhouden. Het werkelijke leven dus, waar het ook over gaat, het werkelijke leven zonder de illusie en zonder welk masker dan ook. Hey, mensen hebben die maniertjes, die manieren, die regels, die wetten, die verordeningen niet nodig. Ze zijn er om ons in het gareel te houden. Ze zijn er omdat men bang is dat we het zelf niet kunnen. En er zit ook een vorm van bescherming, van liefde in. Maar als je nadenkt en de liefde in jezelf voelt, doe je, alles al, doe je alles al vanuit jezelf. Je zou kunnen zeggen dat het helaas nog niet geldt, nog niet in de wereld waar, waar, waar wij op dit moment op leven. Maar er komt een tijd en het zit eraan te komen, waarin mensen hun eigen verantwoordelijkheden nemen. En vanuit zichzelf zullen leven in een leven vol geduld, mededogen, vrede, respect voor de ander. En vooral in een leven vervuld van liefde. Zonder dat te leren, zonder dat opgelegd te krijgen. Maar door de ervaring van het leven, is dit allemaal te verkrijgen, is dit allemaal te bereiken. Dan voel je, dan weet je, dit is wat ieder mens in zich voelt, in zich weet. En dit zal vooral in deze tijd naar boven borrelen. En meer en meer mensen zullen het zullen het juk afwerpen van machten in de werkelijke werkelijkheid geen machten zijn. Ze zullen zelf de macht binnen in zichzelf voelen, de stilte van de macht, de zorgzaamheid, de liefde, het respect. Toch zullen ze de ander juist laten, want juist in het laten ligt de tomeloze liefde voor de ander. De ander mag en is vrij om te doen en te laten. De ander zal door zichzelf op zichzelf teruggeworpen worden. En zal daarom ook zijn eigen rechter zijn. Daar zijn geen aardse rechters meer voor nodig. En die mens zal heel zijn. Want hij weet hoe het leven is. Hij voelt en hij weet en hij heeft het begrepen. En die tijd zit er aan te komen. Die tijd is inmiddels reeds lang aangebroken voor velen van ons. En ondanks het leven in vrede en vrijheid, maar vooral in die liefde, zal toch met respect gekeken worden naar de regels van een land, een bedrijf of een huishouden. zal wel met de discipline van onszelf gedaan worden. Want wij willen doen, maar het zal niet meer opgelegd worden. We zullen het vanzelf doen, omdat het goed voelt. Omdat wij niet meer in de illusie van die andere werkelijkheid willen leven. Want wij hebben dan begrepen dat we niet hoeven in te grijpen. Want de wereld gaat ook vanzelf. De planeten gaan vanzelf in het universum. Er is geen zichtbare hand die de boel bestuurt. En zo kan ons leven ook gaan. Dan is er wel een onzichtbare hand die ons beschermt. Maar zo te zien, en kijk naar de eenvoudige woorden, zal het voor sommigen van ons gaan. Maar velen van ons dienen de weg te gaan van zelfkennis. Zodat de weg naar de stilte van hun geluid en met andere woorden hun innerlijke zelf vrijgemaakt is. En daar ligt alle vrijheid die mensen zich maar kunnen wensen. En nogmaals voor velen op deze aarde is die vrijheid er al. Voor sommigen al lang, en ze storen zich niet meer aan, welke regels dan ook. Ze houden er rekening mee, want ze leven per slot op deze aarde. Die keuze hebben ze gemaakt. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid als ziel om hier op aarde geboren te worden. Dus je weet waar je mee te maken hebt. Maar ze hebben er al lang geen last meer van. Ze hebben het kunnen accepteren als iets van de aarde. En toch dat ik het hierbij laat voor deze lezing. Ik zat net te denken over, eh, ja, ook over eh, dat de religies zijn die laten we zeggen hebben geroken aan, aan deze eh, innerlijke wijsheden van mensen en dat ze denken door een bepaalde wijze van leven dat ze het dan ook bezitten. Maar dat is niet zo. Het lijkt zo. Maar er komen hoe langer hoe meer mensen die het innerlijk licht in zichzelf hebben ervaren. En die zien waar je doorheen dient te gaan voordat je dat licht bent, voordat je die werkelijke macht hebt. En die kijken dan met grote ogen naar instituten, kerken zou je kunnen zeggen, die gedaan hebben, alsof ze die macht hebben. Misschien zijn er ook een hele hoop mensen in zulke instituten die dat dus ook gedaan hebben, die ook die, dat licht in zich gevonden hebben, want het is natuurlijk zowel zo, door de eeuwen was dat een goede plaats om dat bij jezelf te zoeken. Maar misschien wil je erover nadenken dat, wat er ook op dit moment met, eh, nou laat ik het dan noemen, de, de katholieke kerk gebeurt, het is, het is bepaald dat, dat ook dit ophoudt te bestaan. En daar zijn ook zielen voor nodig die die opdracht hebben aangenomen in de astrale wereld. Misschien vind je dit een beetje ver gaan, maar kijk of je er zonder oordeel naar kunt luisteren. Die zinnen hebben gezegd, oké, okay, ik zal dat doen op aarde. En ik zal dat doen, ik zal met die macht omgaan, zodat alles wat verborgen is geweest naar buiten komt. En dat zal het begin zijn van een provincie. En het is ook gezegd door, de, dat is in de derde um, voorspelling geweest op, uh, in, in Portugal, in Fatima. Fatima, was dat hè? Ja, geloof het wel. Dus stel je voor dat er zielen naar de aarde gekomen zijn om deze opdrachten uit te voeren. Je kun er alleen maar mededogen mee hebben. En dat er zielen naar de aarde gekomen zijn om het te ondergaan. En misschien ook kort daardoor geleefd hebben. Je weet dat er alleen maar liefde is weet dat de ander nooit schuldig is. Dit is niet de bedoeling dat ik zeg dat ze niet schuldig zijn, want op niveau is dat wel zo. Dan heb je een groot probleem als je aan kinderen zit. Maar vanuit het universum gezien kunnen deze dingen het begin inluiden van het einde van een bepaald instituut. Net zoals alles op deze aarde, maar ook in het hele universum, een verandering in zich kent. Dingen blijven niet. Alles is aan verandering onderhevig. Nou lieve mensen, dan stop ik dan toch maar, want uh, ik weet eigenlijk niet precies meer welke tijd ik uh, heb gehad net ik denk dat het wel zo ongeveer klopt ik kan het altijd pas zien als, als ik afsluit en ik ben helemaal vergeten van tevoren te kijken hoe laat het is um, nou nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren ga tot volgende week en nou, schrijf rustig hoor als het je niet bevalt mag je het ook schrijven <laughs> en uh, misschien heb je goed geluisterd misschien kun je je vooroordelen of je oordelen gewoon eens wegzetten, want die komen uit je ego. En gewoon eens luisteren en begrijpen dat er ook andere inzichten zijn. En dat je daardoor, als je een bepaalde keuzen neemt in je leven, in staat kunt zijn om ook bij die begrippen te komen, die diep in jou verborgen liggen. Om bij die liefde te komen, die liefde die altijd zegt, de ander is nooit schuldig. Een heerlijke week voor jullie allemaal. Mocht je het nog eens een keer willen luisteren, nou het staat een hele week op Indigo Soul Station. En daarnaast staat het op mijn website. En daar kun je ook nog doorschakelen naar een andere website waar het, waar het op neergezet is. En ik heb gezien dat het goed bekeken wordt, of goed bekeken, goed beluisterd wordt. En daar dank ik jullie allemaal heel erg voor Nogmaals, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.